Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, Hartelijk welkom terug bij Casa Luna. We zijn nog een uurtje bij u. En in dit uur mag u meepraten met ons. En Beppe Costa, die is hier ook nog steeds. Theaterman, uh, acteur, multi-instrumentalist. Maar ik hoorde net dat hij eigenlijk geen viool speelt, maar wel fiddle. En heel veel andere dingen. Wat eigenlijk nog meer? Noem maar eens wat. Ja, kom ik ben Ik ben voornamelijk van, uh, van uh, snare instrumenten, gitaar... Uh mandoline en allemaal die rare uh, uh, world-instrument. Ik heb wel veel percussie gespeeld. En ik ben iemand die... Uh, als, als, als ik een geluid nodig heb voor een, uh, voor een muziek of voor een voorstelling... dan uh, zoek ik het instrument. En als het binnen uh, te leren is... dan leer ik een beetje ja. om, om te spelen Je, kan, ik alles, nodig je heb. kan alles leren. Dus, kan alles ja, leren. Oh. ja, En dan ga ik een beetje leren, maar... Ik, het is niet dat ik uh, Bach kan spelen op de cello of, en, uh, en Paranin op de viool. Ik, ik speel gewoon een beetje van alle instrumenten. Dus viool niet echt, maar... Uh. Hmm. Maar in ieder geval heel veel instrumenten. En uh, dat doe je bijvoorbeeld bij muziektheatergezelschap uh, kater. Gewoon... Niet meer, maar vroeger Heb je veel wel. gedaan. En ja. de theater nog wel? Hè? Jawel. theater nog wel. Uh, ook op tv geweest. Nou ja... Van alles. Maar we hebben het vooral over Italië. En de vraag die wij met onze luisteraars gaan bespreken... die gaat dan ook over Italië. Uh, eigenlijk, eigenlijk mag alles wat u met uh, Italië wilt, ja. dat mag vannacht. Uh, u kunt vragen stellen over Italië, aan Beppe Costa... over de politiek, de cultuur, het eten, nou ja, wat u maar wilt. Maar u kunt ook uw eigen ervaringen delen met ons. Ik ga er zelf regelmatig heen, maar dat heeft dan heel veel te maken met allerlei uh, wijngebieden. Zo ben ik dit jaar nog in de, <laughs> de Val d'Aoste geweest. Valdo oké, dat ken jij, want dat ligt niet zo ver van Turijn. Die zijn vlakbij, ja. Hele aparte wijn hebben ze daar. Hele obscure druiven die je verder nergens anders tegenkomt, zoals de Fume, ken je die? Ja. Ja, lekker. Nou goed, laten we daar niet over uitwijnen, dan zijn we het hele uur bezig. En de, maar... de rooi van Morgé? Morgé is toch een duivelwijn of zoiets. Dat is wel lekker. Ah, die ken ik niet. Maar goed, die zal ook lekker zijn. Maar in ieder geval, uh, ja, onze luisteraars zijn vast ook wel eens in ieder geval. Een heleboel zijn wel eens een, uh, een keertje in Italië geweest. En het is een land dat veel indruk maakt op, op Nederland. Op Nederlanders door het eten bijvoorbeeld. Maar ook door de natuur. Uh, goed, alles wat u over Italië kwijt wilt of wilt vragen, dat kan vannacht. In dit uur althans, met Beppe Costa 081121. Dat is het telefoonnummer 081121. Uh, casaluna@ncv.nl dat is het mailadres. casaluna@ncv.nl is het mailadres en uh, hekje Casaluna hebben we voor de Twitteraars. Um, ik, uh, we hebben een beller, maar ik wil even eerst met jou nog iets bespreken over die voorstelling die je aan het maken bent, hè, die over een jaartje komt over Nederland en Italië. Want wat is daar. Uh, wat ga je daar over Italië vertellen? Uh, wat over Italië? Ik, ik weet nog niet. Ik weet uh, met theater moest je heel lang van tevoren vertellen wat je wil doen. Ja. En dan heb je nog een, een jaar de tijd om alles te veranderen. Ongeveer, als je, waarom, als je waarom, zelf beschrijft. beschrijven. Waarom bent. wil je dan iets met Nederland en Italië? Nee, nee, ik wil wel... Eh, ik wil eigenlijk een, een, een, een, een voorstelling... Ik wil niet een een verhaal vertellen. Ik wil een voorstelling maken... die, die wel een uh, uh, verspiegeling we is van, van, uh, van wat ik ben op dit moment. Dus ik ben... Uh, uh, de, de eerste persoon van mij was over... Het, naar Nederland komen. En het uh, ontdekken van Nederland. ontdekken van de hemel in Nederland. Mm -hmm. En nu... Uh, uh, de verlangen om terug te gaan. En, uh, maar ook veel, veel meer over, over een dementerende moeder, bijvoorbeeld. En alle elementen die erbij komen. En het feit dat je naar Italië gaat, en dan zit je daar. Maar je hebt het verlangen om terug te gaan. Uh, nee, maar ik heb, uh, nee, maar het is wel iets die in je achterhoofd zit. Of... Uh, uh, ga je daar naartoe en, en omdat ik nu vaker naar Ita in Italië ben vanwege de gezondheid van mijn moeder uh, dan, uh, uh, dan wen ik weer aan, aan, uh, aan de plek daar en dan heb ik weer vrienden uh, ga ik weer muziek spelen uh, met, met vrienden en uh, ja dat is gevaarlijk want het is natuurlijk verleiden ja is het verleidelijk? Het is verleidelijk. Het gevoel het is... komt wel soms op om daar weer. Of kun je, kun je dat nog voorstellen dat je weer terug gaat? Of ben je toch te nee, veel verknocht in Amsterdam? Ik, ik, ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat ik uh, uh, Amsterdam zou, kan, zou verlaten. Waarom is, waarom is Amsterdam dan prettiger dan Turijn? Uh, nee, nee, nee, nee, dat om, is niet prettig of, om te wonen. Oh, het is anders. Maar waarom dan Amsterdam? en niet Turijn? Omdat ik, heb een, ik, ik woon in Amsterdam sinds uh, 25 jaar. En, uh, en het is mijn huis. Het is. Uh, ik, nou, ik, ik woonde in het centrum. In een klein huis die, die zou nooit zou kunnen verlaten. Ik bedoel, het zou wel pijn doen. Ik ben heel lang gehecht aan. aan, uh, aan Amsterdam. Aan, uh, Amsterdam, maar Nederland. Maar nu werk ik heel vaak in Rotterdam. Dus ben ik ook heel. Uh, en dat uh, kan ook. Dat kan, ja, dat kan. Dat mag wel. Uh, ja. Nee, maar uh, als, als ik vaak in, in Turijn ben. Dan, dan heb ik ook de, de neiging om. Uh, Eigenlijk idealiter zou zijn dat ik uh, de tijd heb om daar te blijven... voor uh, een aantal maanden per jaar. Ja. Om daar mijn werk te doen, uh, voorbereidingwerk. En als je, er zou, als je daar zou gaan wonen, ook af en toe... zou dat dan in de zomer zijn of juist in de winter? Dat is, ik zie het altijd gerelateerd aan mijn werk. Ik vind de winter in Turijn, de zomer in Turijn, precies, ik vind die vind ik allebei goed... En, en in Amsterdam ook. Dus ik ben niet uh, meteoropathisch, zeggen ze. Wat ben je? Ja, ik ben niet uh, gevoelig voor het weer. Voor, nee, want anders dan zou je waarschijnlijk niet in Nederland gaan wonen. Ja, bijvoorbeeld. Maar het is wel een prachtige ja. stad. Ook in Turijn ben ik toevallig deze zomer voor ja. de eerst geweest. Dat vond ik geweldig. Ja, het is een mooie stad, ja. absoluut. Ja, ja goede ja. sfeer. Ja, mooi. Goed, wij hebben een beller. Ik weet alleen niet zo goed wie. Dag meneer of mevrouw. Meneer Lima. Goedenavond. Hallo. Ja, u spreekt met Lima. Dag. Dag. Norma. Ja, ik wil even ik wil meepraten over de uitzending. Ja, dat is mooi, dat kan. Ja, want jullie hebben het over Italië. Ja. En het ging eh, ook met, uh, met, met een gesprek met meneer Costa. Hadden we het ook over uh, Berlusconi? Ja. En ik, ik snap het niet helemaal. Want altijd gaan er die negatieve verhalen over Berlusconi. Ja? Maar het gaat altijd over meneer zijn privéleven. Ja, ja. Maar het zo? gaat nooit over de manieren qua politiek... hoe, hoe hij de politiek heeft bedreven in, in Italië. Daar gaat het nooit over. Maar daar ja. gaat het toch ook over? Nou, de, de meneer heeft wel gelijk uh, in, in de zin van... het accent wordt altijd neergezet op, uh, op zijn privéleven. Dus ze zeggen... Ja, de Ja, uh, ze zeggen... Ja, eh, ze uh, uh, ja. deugt niet, omdat... Uh, omdat uh, met, die, met die meisjes en dit en dat, boonga, Dat ja, heeft u gelijk. politiek... Uh, oh, sorry, meneer. Nee, nee, ik nee. nee. Ik begrijp het wel. En, en dat is ook mijn uh, kritiek. Uh, want, want ik ben niet tegen Berlusconi uh, vanwege die dames. <laughs> ik ben ja. niet mee eens, hè. Ik vind het ook niet kunnen dat hij... <coughs> dat hij zo vulgair is uh, in een open, openbaar... want hij maakt ook de dingen wel betrekkelijk openbaar. Maar uh, het punt is dat hij heeft niks voor Italië gedaan, helemaal en, en niet weinig, maar echt helemaal niks. De laatste twee jaren dat hij in, in, uh, minister-president was... is alleen maar bezig geweest om de rechters... Om die rechters terug te houden. die bezig waren met uh, uh, rechtszaken. die niks met seks hadden. maar met meer uh, uh, monopolie. Van, uh, van de mediamarkt. Uh, van, van de media- en televisiemarkt ja, enzovoort. Ja, die, die, die, hij, er zijn inderdaad heel veel van die rechtszaken tegen hem gekomen. Mm -hmm. En hij heeft, zeg maar qua wetgeving. heeft hij geprobeerd. om de processen die tegen hem gaande waren, heeft hij geprobeerd te blokkeren... Ja. door middel van de wetgeving ja. te veranderen. Mm -hmm. en, en dat is ook wat heel vaak is belicht. Naast die, uh, ik zeg het dus haakjes, die boonga-boonga dingen van hem... Mm -hmm. is heel vaak, zeg maar, dat soort dingen belicht. Maar ja. het is niet belicht, dingen waarom... Kijk, die man is toch wel een aantal keer tot president de partij voor, voor wie hij... Uh, ja, zijn partij bedoel ik eigenlijk, mm -hmm. is wel heel vaak gekozen. Omdat de meerderheid van de Italianen heeft gezegd: wij willen de partij van Berlusconi aan de macht. Ja, ja toch? Ja, niet de meerderheid. Hè? Want, want dat, dat moet ook dat duidelijk gemaakt worden. Dat is uh, uh, een hij, hij, heel groot gedeelte. En ik zei niet de meerderheid, maar nee, een nee, heel nee. groot gedeelte. Ja. Het is een groot gedeelte die, uh, die bij Berlusconi zat. Uh, Onder andere omdat hij beschermt door bepaalde interesse... bepaalde belangen ja. van uh, uh, een deel van de maatschappij... Die met wie ik niet mee eens ben. En, uh, en voornamelijk omdat hij heeft een alliantie... Uh, een coalitie ge geformeerd met de Lega Noord. De Lega Noord is een partij van het Noord. Een soort ja. van uh, Vlaamse blok, maar dan op zijn Italiaans. Van Bossi in het verleden? Van Bossi in het verleden, nog steeds eigenlijk. En met die, die post-fascisten. Nee. En, uh, uh, en, en alles wat hij heeft gezegd is. Als ik weg, als ik verlies, komen de communisten. En met zo'n uh, ja, met, met zo motto heeft hij gewoon iedereen. Iedereen, niet iedereen, maar die, die soort mensen. Hebben gewoon de, ze ze voelen gewoon. Uh, uh, genoodzaakt om, om voor hem te stemmen. Maar ben je het ook ben je het eens met meneer Lima... Dat, dat het nooit over de politiek gaat? Want hij moest toch vertrekken? Dat ging toch over de politiek? Over wat hij met het land deed? Dat hij dat de schulden in Italië... De ja, want dat hij, dat hij en juist zo. zou aan het einde. Ja. Maar hij probeert bijna nooit... over politiek te praten. Nee, Maar andere mensen ja, ook maar, niet ja, U heeft misschien wel gelijk als u zegt... dat het ook door hemzelf komt, omdat hij... Die... Eigenlijk vrij weinig. Hij, hij komt dan op zijn eigen commerciële zenders ja. in Italië en dan heeft hij voor van die interviews. Ja, absoluut. Ja. En daar heeft u gelijk in. Maar ik heb nog één laatste vraag. Want ik ja? neem aan dat ook nog andere me mensen uh -huh. naar die nummer bellen. Zeker. En ik vraag me af waarom de CDA nog steeds samen in die Europese parlement een coalitie vormt. ...waar ook zijn partij in zit namens Italië. Ja. Dat, dat begreep ik eigenlijk niet. Nee, dat begreep ik ook niet. En ik begreep ook dat... Uh, er was een moment toen uh, ah. Van Balen had een bijna ge gekregen... Dat, uh, ...dat Berlusconi krijgt een impeachment. Uh, ik weet niet wat het in Nederland is. In, uh, dat hij werd aangeklaagd in... ...dat in, in, uh, zijn immuniteit uit veel of zoiets... In, in, uh, in, uh, in Brussel en uh, de CDA heeft tegengestemd. Afzet is dat, hè? Een afzettingsproces. Uh... Afzetting, ja. Proces. ja, ja. ja. Dus en heeft die NSCA tegen. de CDA heeft. Werken, meneer, heeft dat gezegd? Nou, van, Balen van, Balen, van, van Balen van de VVD heeft hij geprobeerd. Hij uh, was met andere parlementairen in, uh, in Brussel. En ik weet dat uh, de, de christenen en de CDA heeft ook uh, gestemd uh, uh, voor Berlusconi. Dus ja, dat... maar het gaat mij niet. Ik, ik snap niet dat die partijen van Berlusconi nog samen in die. Want in Europa is het toch zo dat ze met z'n allen. Uh -huh. alle, alle kleine. Uh, hoe noem je dat? Nationale partijen. Die vormen uh -huh. samen. een grote ding. Ja, de Populaire Partij, de PP. De ja, po Populaire uh, Partij, waar al de Christen Democraten. Ja, uh, ook ja. Angela Merkel is erbij. Uh, ja. Ja, ja. Ik snap niet dat we nog steeds samen in die ding zitten. Nee. Maar goed, dat snapt Beb ook niet. Ik, uh, ja. ik, ga, ik ga even door als je het goed vindt, uh, meneer Lima. Ja, ik snap het. Ik ga u bedanken dat ik ja. mocht meepraten. Ja, Graag gedaan. Nou, heel leuk dat u het ja. goed En met de rest, ik, ik, hou, ik hou wel van de Italië. Ik Dank hou u wel. Dank je wel. <laughs> Mooi, het eten, heerlijk. Okay. Bedankt, hè. He? Goeienacht. Dank u wel. Dag. Dag. dag. Meneer Hendricks. Ja, hallo. Hallo. Goedenavond. <laughs> Goedenavond. Ja. Uh, ja, ik uh, ben iemand die voor een groot deel van het, het jaar in Italië woont. Ik ben nu in Nederland. Ergens aan. Wat, ja. uh, wat sne sneeuw hier vangen, maar het is ken ik ook in Italië ja. op dit moment. Maar ik wil het even hebben over de oudere zorg. Ik zit uh, in Italië op het platteland uh, in Toscane, op ja. de grens van Omrië en Toscane. En wat mij opvalt is dat de hele oudere zorg daar nauwelijks een probleem is. Dus dat kost ook ontzettend veel minder geld dan in Nederland. Want daar uh, komen de nonna en de nonno. Die, die worden opgenomen in het gezin en die verrichten nog volwaardige arbeid in het gezin. De nonna die kookt nog, de oma en die uh, ook nog op een hele traditionele manier. En uh, ja, in Nederland kost dit klauwen met geld. In Italië lost men dat toch op een andere manier op, kennelijk. Ik weet niet of dat ook in steden het geval is, maar. Komt het je bekend voorbeeld? In Italië in ieder geval wel. Uh, ja, ik, ik begrijp wel dat in, uh, in het uh, buiten de grote steden dat gebeurt. Ik, ik denk persoonlijk niet of dat wenselijk is. Ik bedoel, ik vind het uh, uh, super dat. Uh, uh, de oude mensen uh, uh, nog een, een actieve rol hebben in, uh, in hun gezin. Uh, maar, maar de rol dat hebben, dat moet niet een, uh, een vervanging zijn... van die rechten, die eigenlijk die, die, of in ieder geval, ja, eigenlijk wel die rechten... die ze hebben wel verdiend. de in mijn omgeving ligt het heel anders. De, de nonna... En de nonno, ja. die, die leven in dat gezin. Ja. En die participeren volledig in dat gezin. Maar dat zijn Ik, mensen die dat van. Meneer Hendrik, zijn dat mensen die dat zelf graag willen? Of, of doen ze ja, dat omdat, omdat ja. er geen andere opvang is? Nee, dat, dat is heel duidelijk zo. Dat is echt zo. Ik heb buren. Uh, ja, helaas is de nonna. Uh, een paar jaar geleden overleden, maar mm. die werkte nog uh, gewoon op het land van haar zoon. ja. Die deed ja, ja, ja. alle werk gemeden. Die had een hele uitgebreide arto. Dat wil zeggen, een groentetuin met plus nog een wijngaard en uh, olijfboomgaard. En die, die deed echt, die deed echt volledig mee. En die kookte. En die was gasvrij en die ontving je. Dat, uh, ja, en zo ken ik meerdere gezinnen en, daar zou, in de omgeving. U zou dat mee. in Nederland ook wel willen? Eigenlijk wel, ja. Ja, maar... Als... Ik heb zelf ook een, een keer, een paar weken, drie jaar achter elkaar... voor mijn vader gezorgd, die uh, zeer hulpbehoevend was. En uh, die zei toen... Hij woonde heel apart van mijn, een zus van mij, die bij hem achter woonde. En dat was echt ge, gescheiden. En hij zei op een gegeven moment, toen ik een paar weken voor hem zorgde... ja, maar we hadden ook toch samen kunnen wonen. Met andere woorden erbij horen als, uh, als opa en oma. Dat mm -hmm. is voor die opa en oma ook ontzettend belangrijk. Dus uh, ik, ja, uh, ik begrijp het wel. Want, want uh, ik zit wel in het midden. Want uh, ik, ik, ik, ik zie wel... Uh, met mij is het anders. Want ik heb, ik heb wel... Uh, uh, ik, ik woonde niet met mijn moeder meer. En, en mijn moeder woont alleen. Ik heb een zus... Maar, maar de betrokkenheid is wel anders. Dat begrijp ik wel. Want uh, ik, ik, ik ga nu. Uh, ik zie dat bijvoorbeeld, mijn zus gaat uh, als plicht elke week, minimaal elke week, naar het huis van mijn moeder. Ja. En dan gaat één dag daar en dat doet allemaal die zaken voor de moeder, nu dat het oud is, enzovoort. Uh, in, in de steden is wel een ander... Want, want u heeft een, over een hele mooie idyllische beeld bijna van een. En een redelijk kleine economie dat die mensen hebben nog daar. Hebben ze een kleine uh, boerderij of ze werken in het land. Ze bouwen. Ja, ze werken, ze ja. werken, hebben gewoon uh, normaal een dagtaak hoor. In, ja, ja, ja. En ja. In, in een baan. Maar ja. uh, wat, wat in Italië, althans in die streken waar ik zit. Hmm. heel gebruikelijk is dat men een eigen orto heeft. Een eigen groentetuin. Ja, en ja dat, is, dat, dat wordt de, heel moeilijk als, uh, als in de buitenwijk van Milaan. Dat, ja, uh, woont. Dat Meneer Hendricks, ik wil even, even uh, iets anders bespreken uh, met u. Want waarom, ja. waarom bent u zo, zo lang uh, in Italië? Zo'n zo, zo groot deel van het jaar? Nou, na mijn pensionering heb ik daar uh, bij een vriend een, uh, een appartement gehuurd, uh, permanent. Maar, en, uh, maar waarom Italië? Nou, omdat het mijn lievelingsland is. En, en waarom is dat uw lieveling, lie, lievelingsland? Nou, vanwege de kunst en cultuur en ook uh, ja, de bevolking. Het, het is een ontzettend vriendelijke bevolking. Ze helpen je als het nodig is en je hebt problemen. Dan staat iedereen voor je klaar. Dat is echt ongelooflijk. Het is... Uh, ja, nog een heel, uh, heel sociaal land hoor. De mensen die zijn heel erg sociaal. En nogmaals, ja, je, je, de kunstschatten liggen om de hoek. De stad uh, en, en de, de natuur. Dus wat dat betreft, uh, ja, is het uh, een land. land voor mij. Oké, okay, nou heel veel geluk nog daar. Dank u wel voor het beeld. Dank u wel. Ja. Oké. Okay. Ja, Dag meneer ja. Hendricks. Meneer Paatje, vrede. Is meneer Paatje daar? Meneer Paatje. Uh, ja? Ik in, in, in, nou, ik wil het hebben over het feit dat er... Uh, ik woon in Amsterdam. En mijn vrouw komt in Italië. We wonen ook voor een gedeelte in Amsterdam en een gedeelte in Italië. Maar uh, zij is onder andere uh, een paar jaar geleden hierheen gekomen... omdat ze daar niet meer zag zitten. Omdat ze daar niet aan de bak kon komen als afgestudeerde. Wat heeft ze gestudeerd? Uh, uh, zij had uh, literatuur gestudeerd uh, en uh, uiteindelijk marketing op een gegeven moment... Uh, maar uh, zoals meneer uh, die daar met kosten weet, in Italië is het toch vaak zo, en ze komt toch uit een vrij uh, beschaafde omgeving, hè, Umbrië. Dat het altijd zo is dat je een oom, van een neef, van een kennis van een uh, man mm -hmm. moet kennen om een baan te kunnen krijgen, soms alleen op stage niveau. Dus ja, als je dan 18 bent is het niet erg, maar als je natuurlijk 23, 24, 25 bent en je wil je eigen inkomen hebben. Nou wordt het moeilijk natuurlijk. Ja. De, lonen zijn ook, de lonen zijn ook helemaal niet zo hoog daar. Hoor. Mensen het gisteren zwaar ge, in. En, en een van die dingen wat die meneer zegt, uh, vorige spreken, kan ik me wel aansluiten, dat mensen daar elkaar helpen. Of dat ze elkaar in uh, van die kleine gemeenschappen. Maar een van de redenen waarom mensen bij hun uh, oma of bij hun tante ja. of bij hun moeder blijven wonen, is dat uh, huizen gewoon ontzettend duur zijn. Hè. In ja. Italië kent bijna geen Finex wijken. Of een dus je kan als jong echtpaar of als jonge vrouw of jonge man, zal het helemaal bijna onmogelijk zijn om een eigen leven te beginnen. Dus je wordt eigenlijk bijna verplicht om bij je, tot je 40 of 45ste bij je moeder te blijven. En als laatste wil ik erover zeggen, van, wat je dus nu ziet, is dat in Amsterdam, ik merk het de afgelopen jaren zeker, dat er heel veel aanvragen van mensen die ons willen logeren. Er zijn heel veel jonge Italianen, en dat hebben we net afgestudeerden dat hij naar Amsterdam te komen... of naar andere steden, maar ik kan alleen over Amsterdam praten... en hier wel aan de bak komen hè? en uh, eigen bedrijfje beginnen... of uh, iets anders gaan doen op een gegeven moment. Maar die mensen die verlaten Italië dus. En Italië is ook een vergrijzend land... en dan gaan ze dus over een paar jaar gigantische problemen mee krijgen. Want als die jongen lui weggaan en ze kunnen hier wel een bestaan opbouwen... dan heb je een probleem. Ja, heb je dat ook al... Ja, ja absoluut. Wat, wat ik zei, dat, de, ik, ik sprak over de, de verloren generatie van die dertigste. Ja. Uh, maar komen, de, die komen naar Nederland bijvoorbeeld, of naar Nou, in, in, in, in, in een klein kleine deel wel, maar, maar uh, emigreren ze wel. En dat is de. Er is nog een probleem, dus ze proberen ze nu. Bersani zou willen dat uh, wordt geïncentiveerd. Om, om daar, uh, om dat ze niet terug te gaan, Bersani, de Democratische Partij. Ja, precies. De, ja. De, dus de linkse. Ja, de linkse leider. partij. Uh, om in te incentiveren de mensen daar iets te beginnen. Maar inderdaad, uh, het is waar dat iedereen die die uh, kinderen krijgt op, op, uh, in Italië, moet wel rekenen op die nonni. Uh, net ja. als die meneer zei. Die, want, want de babysitting en uh, crashes zijn allemaal structuren die, die of heel duur zijn of niet te betalen. Ja. Ja. En dat is, dat is ja. dramatisch, maar... maar en, dat uh, dat ook, uh, en, en dat zorgt dus ook voor het, uh, vrouwen die aan, uh, aan het werk gaan... op een gegeven moment, uh, zeker als ze dus uh, uh, in de stad zijn... Hey, mm -hmm. we hebben natuurlijk wat idyllische plaatjes van al die leuke stadjes... maar in de stad ja. zijn, heb je gigantische problemen... want die moeten hebben een dubbele taak. Ja. Zowel voor als uh, uh, in het huishouden als uh, thuis... Maar wat krijgen ze ook dat in Italië een rap tempo is het kinderaantal ook naar beneden gegaan. Want ja. het, is, het is gewoon niet meer te betalen. Ja, maar het is, het is, geen, het is weinig werk. En er zijn heel veel, ja. heel veel mensen die, die in, de, in het publieke apparaat. Hè, ja. Er zijn veel te veel mensen die daar werken. En dan produceren ja, er weinig. En er is, is geen controle. Het is allemaal nee. privilege. Ja, plus je hebt hele kleine bedrijfjes, heel veel zelfstandige ja. bedrijven, dus om allerlei redenen. En die kunnen natuurlijk heel moeilijk mensen in, in dienst nemen, want in Italië hebben ze... Het is natuurlijk heel vaak zo dat als je eenmaal bij iemand in dienst bent, ben je bijna vast in dienst. Ja. De flexibele arbeid die wij in Nederland kennen, dat kennen ze bijna niet. Hè? Dus, nee. uh, en kleine bedrijven die kunnen zich dat niet permitteren om iemand natuurlijk ja. meteen vast in dienst te nemen. Dus dat zie je dan in familiebedrijven waar wij zo'n hoog uh, op hebben. Dat is voor zo. Maar dat ja. komt omdat ze bijna geen vreemden in dienst willen nemen. Omdat ze bang zijn dat ze die mensen van hun leven niet kwijtraken. Oh. Meneer Paatje, mag ik even een, een andere vraag stellen? Uh, volgen jullie de, de verkiezingen? Ja, zeker. Zeker omdat uh, mijn vrouw was vooral heel erg actief. En uh, mijn uh, vrouw heeft zelfs nog... Uh, uh, ja, ik, ik, ik weet die situatie toen niet, want daar had ik weer helemaal niks mee te maken. Maar die heeft zelfs familie uh, verloren in Bolzano bij de toenmalige aanslagen en uh, toestanden. En ze is altijd, ja, ik wil niet zeggen links van het midden ja. geweest... maar zeker geen uh, uh, voorstander van... Uh, onze theaterman, als u begrijpt wat ik bedoel. Grillo. Een... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. De andere theaterman. Oh, <tot> ja, uh... <tot stil> ja, nou, Grillo is de echte, maar <tot> ja, wel eens kan, Nee, de oude, de oude theaterman zijn gewoon... De tv-man? Het is gewoon, het is gewoon een entertainer geweest vroeger, dat vergeten mensen. Daar je, je voor wil zeggen, nee, wie, wie, wie, wie, wie, wie heeft u nou? Nee, meneer, meneer, meneer Bellasconi. Oh ja, ja die, die, die, die, die echt... Oh, een entertainer ja, ja. geweest. Ik bedoel, mm. Hij is zijn hele leven een entertainer geweest. En de Italianen, mm. die, die houden ervan, van entertainment Maar goed, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Ja. Ja, uh, ik heb het er voornamelijk over, dat het is veel serieuzer is. Uh, mm. Dat er dus die jonge mensen, uh, die, die ik ken, die stemmen, die willen of op Bersani, of op Grillo. Maar ah. ze zijn zeker, en dat is nog veel erger, dat ze zich afkeren van de politiek natuurlijk. Ja. En uh, dat is nog veel erger natuurlijk. Ja, ja ik wilde maar, graag... Ja, ja, sorry? Ja, nou, en wat, ik dus, wat ik erger vind is dus dat mensen hierheen komen. Ja, ze moeten voor mij omhoog zo, daar gaat het niet om. Maar dat ze dus hier wel aan de bak kunnen komen. En, ja. en dat ze in hun eigen land niet aan de bak kunnen komen. Terwijl het op zich goed opgeleide mensen ja. zijn. Ja, dat, ja. Is, uh, ja. dat is jammer. Ja. En kijk, als mensen van 30 weggaan, oké. Okay, maar als mensen van 18, 19, 20 weggaan, dan ga je serieuze problemen krijgen ja. natuurlijk. Meneer Paartzee, dank u wel voor ja. het bellen ook. Oké, okay. dankjewel. Dank Goedenavond. Ja, Beppe, we gaan even een plaatje draaien. En een muziekje. En, en dat is iets dat jij hebt meegenomen. En je mag kiezen, want je, je moet even het nummer, het ja. treknummer doorgeven... want dan weet de techniek ook wat ze uh, moeten draaien. Uh, uh, uh, nummer uh, twee. Nummer twee. En wat is dat? Het is een uh, heel oude Sanremo lied. Die heet uh, Jij ten minste in het univers. That least you. Jij ten minste ben je nog... En dat is van Mia Martini. Maar wacht even, jij het ja, Ik snap. vertaal meteen in het Nederlands. Ja, dat is heel goed, maar ik snap het niet. Almeno tu nell'universo. Dit is de titel van het lied. Ja, dat helpt mij nog niet heel erg. Ja, dat ja. universum, dat hoor ik weer terug. Ja, het maar is gaat, een, lied, gaat het een liefdeslied. Een liefdeslied. Ja, van Mia Martini. Mia Martini is een zangeres die... om uh, vrouwelijk te blijven... Uh, tien jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd. Ja. Maar hij was echt een waanzinnige, waanzinnige zangeres. En, uh, en dit is een klassieke... Een romantische lied uh, op zijn Italiaans, maar met een hele uh, rauwe stem. Het is echt weer heel ontroerd. Ja, wij gaan ontroerd worden. Zij, Rufies en Plaat. Ja, het is een. Um, ze was echt een, een, een grote zangeres die buiten alle uh, de grote stroming was. Ze zong niet netjes, niet clean. Was een beetje, beetje rauw een beetje ritme blues, maar dan in een in een hele melodische nummer. Vond je heel mooi? Mia Martini. Yes. Gaan we opzoeken. Mooi. Onze aangeboden door Beppe Costa, die te gast is in Casaluna. En dat is hij nog uh, bijna 26 minuten. En al die 26 minuten kunt u uh, met ons bellen. 0800 1121 met vragen of verhalen over Italië. Vragen of verhalen over Italië. Waarover dan ook. Je mag het zelf zeggen. Het kan natuurlijk over de politiek gaan. Want daar hebben we het uh, van, vannacht over. Naar aanleiding van de verkiezingen. Aanstaande ja. zondag en maandag in Italië. Maar het mag ook uh, iets heel anders zijn. Die etencultuur. Nou, noem maar op. Het lekkere weer. Aan de telefoon nu Nemo. nacht. Nemo. Cataluna. Hallo. Uit, ja. welk, uit welk land kom jij zelf ook alweer, Nemo? Ik kom uit uh, Bosnië. Bosnië, ja, dat was het. Ook uh, de zuidelijke kant van Europa. Mm -hmm. ja. ja. Ja. Maar ik wou zeggen... Uh, dat uh, vorige luisteraars hebben over Berlusconi gesproken. En uh, ik ben niet voor, maar ik ben ook niet tegen. Ik wil alleen zeggen... Met of zonder Berlusconi, uh, Italië is verrijking voor de Europese Unie, vind ik zelf. Dank je wel. <laughs> omdat omdat uh, die mentaliteit van uh, zuidelijke volkeren van Europa, heb toch noord van Europa nodig, denk ik, om te evenwicht te vinden in, uh, zeg maar. Uh, sociale leven. Hoezo? Hoe bedoel je dat? Ik bedoel dat het uh, noord van Europa is bekend als beetje cool uh, volkeren. Uh, mo uh, tonen niet zo snel emoties en ja. uh, temperamenten. So, Italianen, Spanjaarden, Bosniërs zijn helemaal te temperamenten, mensen, En dat is juist uh, die energie... Straalt of, over heel Europa en dat vind ik heel positief. Mm. Ik, ik vind jammer, ik zou graag als ik daar zou wonen in, in Italië, Ik zou graag uh, stemmen voor iemand anders. Maar hier horen wij niks over andere kandidaten, over uh, personen die ook kans maken naast Berlusconi. Wij zijn hier nog een hele week of twee bezig over hem te spreken. Ja, nou, er worden ja, wel anderen genoemd, ja, he, Nu wel, vanavond bij nee, mij wel. Maar... Zo vaak is genoemd ja. dat, ik, dat ik weet niet de namen van die protokandidaten van hem. Ja, dat ja, ja. ja is jammer, ja. omdat wij zijn hier, denk ik, een beetje slecht geïnformeerd over politieke toestanden in, Europa, in Italië. Nou, het werd elf. Ik vanavond Sorry, al ja. een beetje overgenomen van die FARA-programma Wereld ja. Dat Die derde kandidaat die wil niet op televisie komen, alleen hij uh, houdt toespraken op de markten en ja. op de planeet. Ja. Ja, ja, ja. Dat vind ik heel interessant en ik vind het uh, positief dat iemand is zo die tegen de zeg maar, media in Italië... Ja, ja. Ja, hij pest hun, zo plat te zeggen. En, uh, ja, ja, ja. of zo, ik weet niet. Grillo? Uh, ja. Grillo. Ja, dat vind ik... Uh, wij weten bijna niks over hem. Ik wil zeggen... Maar wat over hem weten. En, ja, maar ja. Er, er wel, wel, als je de, de kranten erop naslaat, wordt er wel aardig wat geschreven over hem, hoor. Want dat is wel een fenomeen. Ja, eerlijk gezegd, ik, ik, leek, ik lees niet kranten. Oké, ah, oké, okay, okay. ja, nee, dan wordt ja, het. Maar, maar uh, zeg maar, leven in, in Italië en in alle die zuiderlijke landen vind ik prachtig. En vind, vind ik ja, in alle opzichten mooi. We hoeven niet al, al, alles bekeken door, zeg maar, Economisch. financiële ja. objectieven en zo. Vroeger was Europa ook arm, maar toch mensen waren blij. En, en, en. Ik, vind, ik, ik, ik denk meer, misschien klinkt grappig, dat die campagne tegen Berlusconi is een beetje persoonlijke conflict tussen mevrouw Merkel en hem. Maar dat wij gewone burgers van Europa hebben, niks te maken hebben. Toch? <laughs> nee, inderdaad. Maar, maar uh, ja, uh, ja. De, de conflict tussen Berlusconi en Merkel was, was sowieso persoonlijk. Maar het uh, dus ging maar ook ons, dieper dan maar dat. Maar ja. die persoonlijke conflict moet stralen over hele bevolkingsgroepen in europa dat vind ik uh, niet nodig nee nee want anders uh, ik zal vertellen eh, zonder geen enkele twijfel dat als ik moet kiezen op een, een avond uh, uit te gaan eten met berlusconi of met merkel ik zou zeggen met angela gaan want ik, volgens mij heb ik nog een paar grapjes uit eten ja, absoluut zou je niet met berlusconi nee, gaan nee nee nee ik ga met angela merkel ja ja ik zou met Berlusconi gaan eten, lijkt me ja, gezellig, wel, toch? Ik, niet. Nee, nee? Nee, nee, nee. ik weet, ik weet zeker Ik ken die soort dat... mensen. Ik ken die soort mensen. Die Hij weet, is gewoon. Nee, ik weet zeker dat mevrouw Merkel loest wel spaghetti en pizza. Dus dat, dat weet ik niet. Maar, maar uh, serieus, <laughs> ik bedoel, ik zou liever met, uh, met Monty willen gaan uh, uiteten, want ja, het, is, je... het is iemand die heel, heel droog droge humor en dan heb je wel onderwerpen van gesprekken. Maar met, met Berlusconi is gewoon... Een, het is net alsof een, een, een nightclub-eigenaar van jaren zeven... Je komt ook niet aan het woord waarschijnlijk bij Berlusconi. Nee, nou, ik kom wel aan het woord. Ja, maar je, dat ja. zorg je wel voor. Want trouwens... Ja. Trouwens. Ja. Alle fragmenten van de televisie die laten zien van Berlusconi... in Nederland, in ieder geval vanavond... zitten allemaal fragmenten waar hij... triomfeert over de journalisten. Ja. Terwijl er zijn een paar interviews waar hij echt genant... Werd gewoon, werd gewoon stilgehouden. Voornamelijk door vrouwen. Oh, er waren ja, maar... twee journalisten, een van uh, Lassette en die andere. Hij werd woedend bij de school. Hij werd woedend, want hij kon niet praten. Oh. Het was waanzinnig. Ja. En er was een andere, die was niet eens van links... en hij, ze, en hij is twee keer opgestaan en zeg, en nu ga ik weg. Hm. Nou, en, maar dit laten ze niet zien, maar het is echt jammer. Ja. Maar ik vind dat ook niet goed. Maar ik bedoel, als iemand wordt kandidaat voor president van één land, moet wel regels opgesteld worden dat hij kan niet media in handen kan hebben. Dat is toch niet, ja. uh, niet democratisch. Dus nee, dat is niet... Fout is niet aan hem, fout is aan het systeem. Ja, maar dat heeft hij waarom, zelf Europa ja. regelt niet die soort, uh, zeg, zeg maar... Uh, systeem ja. dat als iemand in politiek treedt... dat hij helemaal niks... Uh, hebben te maken met media in eigen... Ja. Maar nee Nemo, en... nog, nog heel even een vraag... wat, wat vind je zelf van Bellesconi dan? Nou, ik... Uh, ik zal nooit voor hem stemmen. Het uh, gaat mij... zeg maar over... ethische kant van... persoon... president... van welke land dat is... maakt niks uit... als hij zo... Onethisch is met al die feesten en, en losbandige leven, zal ik nooit voor een iemand stemmen als president. Oké, okay, dat is een serieuze zaak. Dat is niet uh, zeg maar uh, feestpositie. Uh, <coughs> dat is een serieuze zaak dat iemand moet regeren die hoge waardigheden. Uh, ik heb in ethiek, in, in alle opzichten ja. van fatsoen. Een hoge moraal. Ja, ik begrijp het. Nemo, mag ik je bedanken ook voor het bellen? Bedankt. bedankt ook en uh, ik ben gek op uh, Italiaanse muziek. Dankjewel. Maar Dankjewel, ik ga ervoor zorgen dat er nog een Italiaans plaatje komt yes, yes, dit yes, uur. Als jullie het vinden, doe maar die Lasciate mi cantare. Nee, dat heb ik niet. Nou, nou, maar nog iets anders. Weppe nee, ja, gaat ja. ons verrassen, maar dat is ook leuk om iets nieuws te leren kennen, Nemo. Bedankt. Dankjewel je voor het bellen. Tot de volgende Goed, ja. keer. Doeg. Meneer Meijer. Waar nou, maar hoesten. Meneer ja. Meijer. Ja. Hallo. U heeft Dag. een hele andere vraag. Ik heb een hartstikke andere vraag. Ja. Hele, eh? Leuk. Stel um, maar. Wat, um, want het gaat over uh, limoncello. Ja. En dat is een, wit, is een soort witte drank. Ja. En ja. Uh, mijn, uh, mijn hele goede vriendin... Uh, uh, Marika uh, Viano in Amsterdam, die maakt het namelijk altijd zelf. Ja? Um, maar ik weet nooit waar het eigenlijk vandaan komt. Want zij komt uit Genua. Um, en ik zou echt eigenlijk wel willen weten waar uh, het vandaan kwam. Want het is ontzettend lekker. Ja, ik, ik kan wel. <laughs> Over Limoncello, ik moet zeggen, ik ben geen liefhebber van Limoncello. Ik begrijp wel, dat kan wel lekker zijn. Uh, wat ik weet, dat dat limoncello is gemaakt met uh, alcohol, uh, citroenschil. Uh, Die wordt ja. in alcohol en waarschijnlijk en heel veel suiker. Ja, en, dat en... weet ik. Want ik, ik weet hoe ik weet hoe, uh, hoe Marika het maakt. Oh ja, maar dus ik, ik, dus, ik weet niet, want, want uh, ik heb geen idee, want ik heb het nooit gemaakt, Sterker nog. Oh. Ik drink het nooit. Nee, ah, ik heb nog een fles of, thuis heb Nee, heel erg jammer. Ik, ik, kan, ik kan wel zeggen hoe we Agnolotti Jolotti worden gemaakt. Dat kan ik gaan hem wel vertellen. Uh, mm -hmm. dat, dat, is een, uh, dat is een ravioli, maar dan over zijn Piemontezen. Ik ga mm hem vertellen over wie tornado gemaakt mag worden, maar Limoncello, Limoncello. kan er niet helpen. Hey, maar bent, want waar, waar komt het vandaan? Is er een bepaalde streek? Het is vooral van het zuid, denk ja, ik. Ja, volgens mij ook in de buurt van Napels. Zou ik, of Sicilië, weet ik niet. Maar zijn die likeurtjes die. Liqueurtjes, die, die, die uh... Ik ga niet... Ik ga op, nee. Heel koud drinken. Ik vind het oh, wel lekker. Ja, het is heel koud drinken, ja. ja. En als ik in Amsterdam kom, dan krijg ik altijd een flesje mee. Ja, ja. En dat is, dat, dat is altijd binnen de kortst mogelijke tijd altijd op. Oh. Maar dan. Kun je kunt toch aan Marika vragen? Hè? Of willen ze dat niet zeggen? Ja. Wil ze dat niet zeggen? Ja, ja, ja. Ik hoor dat ik... Ik dat, uh, uh, kom binnenkort weer in Amsterdam. Ja. Maar... Uh, maar ja, oh, dat, uh, weet u wat, uh, dan weet u waarschijnlijk ook niet of het, uh, of het hier in Nederland te krijgen is. Volgens mij is het wel te krijgen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, was laatst... ik mag er geen reclame, maar wij hebben een goede nee. terrein. Ja, even als... even ja. op, het, uh, op het internet kijken. Maar ik was laatst in uh, Blokzeil zelfs. Daar, daar was een winkeltje waar ze het hadden. Ik weet niet hoe het heet, eerlijk gezegd. Hm. Hm. Sowieso leuk om een keer heen te gaan ja. met um, Ja, we kunnen u denk ik verder niet heel erg helpen. vrees ik. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik vond het leuk om even... Ja. Om, oh, dat, om even te proberen of hij wist wat er dan kwam. Mm -hmm. Ja, nou nee, ja, weten we niet, die nee. pippen. Sorry. Ik weet heel veel ja. over... Maar uh, geniet van de volgende fles ja. alvast, hè? Ja, oké. Okay. Dank u wel voor het bellen. Yo. Ik weet heel veel over het whisky, maar of oh. dat Italiaans is. Nee, niet echt, hè? Nee, hè? nee. nee. Mevrouw Hansma. Ja, goeie avond. Goedenavond. avond. Ja. ja, ik bel vanuit het uh, pippereske geest. Oh, krijgen ze aan. Prachtig. Ja, met een leuke anekdote eigenlijk. Ik kreeg vorige week uh, twee keer dezelfde folder in de bus. Maar <laughs> en ik heb hem met aan verschillende mensen voorgelegd met uh, de quiz van Zoek de Fout. Ja. Zij vonden hem niet... Maar uh, ik moest er wel toch wel, ik zag hem meteen, ik moest er toch wel erg om lachen. Ja, het is niet uh, verkeerd bedoeld, omdat ik, uh, ik heb zelf ook Italiaanse familie. En uh, mijn oom is uh, ras echt Italiaan. Ja. Mijn tante die is uh, met hem getrouwd en die woont al, nou, ik weet niet hoe oud ze is, maar in de zestig inmiddels al ruim. En ze woont al, nou, ik denk al wel veertig jaar in Italië. Ja, oké. Okay. En wat, dus, is het, uh, wat is de anekdote? Nou, het is een, een, het is een foldertje van Italiaans restaurant Bella Madonna. En, uh, nou, er staan dus uh, maandag, spereepsdag, woensdag, pastadag enzovoort. Nou ja, open zeven dagen per week. El, elke dag geopend van 14 uur tot 22 uur. Lange voor 2A, 23, 41 KA in Oegste Geest. Met een E ertussen. Aha. <lacht> dus op zijn Italiaans ja. geschreven? Ja. Ja, en, en ik denk dat ze dat als laatste... gewoon door de telefoon hebben doorgegeven, denk ik. <lacht> nou, Ik moet zeggen, ik, ik begrijp wel... Uh, uh, ik heb altijd problemen gehad met het menu van restauranten. In Amsterdam ook. Ik moet zeggen dat oestgeesten is echt niet te doen voor een Italiaans, hoor. Ik ben nu al 25 jaar. En als je ja. moet proberen met uh, oestgeesten. Hier, uh, En nog een paar van die, van die woorden, die, die, die namen, die worden heel moeilijk voor ons. Maar, uh, zijn ze echt. Uh, ja, dat was een fout, maar uh, ik heb veel erger gevonden. Ik heb menus, ja. menukaarten van een restaurant in, in Amsterdam. waar bij elke gerecht. waren gemiddeld drie fouten. Oh. Ja. Nee, ik heb verder niet gekeken naar de menukaart zelf. Nou, maar ja. dit, dit vond ik zo ontzettend grappig. Ja. Zo. Ja. Ja, zo typisch. Ik dacht echt iets van, nou ja, laat dit maar lekker staan. Ik dacht nog even, zal ik teruggaan zal ik naar het restaurant gaan om te vragen, van hebben jullie dit uh, doorgegeven per e-mail of per uh, telefoon? <laughs> ik denk gewoon per telefoon. Ja. Want per e-mail zullen ze ongetwijfeld een, een spellingchecker hebben gekregen. Ja. Dank u wel voor maar het bellen. dit past er gewoon zo heel erg bij. Ja, Want het is inderdaad, het is een heel erg, het is een restaurant wat, uh, ja, dat... Het is gewoon echt ja typisch Italiaans, echt Italiaans. Het is gewoon heel erg leuk. Dank u wel voor het bellen, mevrouw Hansma. Ja. Goeienacht, hè? Oké, okay, da. dag. Ja, we doen nog een plaatje. Ik heb het beloofd aan Nemo, dus we gaan ja. het doen ook. Uh, ik ga een, uh, een nummer laten horen. Dat is zich nu van vast nummer drie. Dit lied wordt door iedereen erkend. Het is een lied die werd gezongen door Pavarotti, door... Uh, uh, Andrea Bocelli. Mag, mag ik je heel even onderbreken? Want yes. er komt een belangrijk bericht binnen hier. Namelijk dat Limoncello oorspronkelijk uit Sorrento komt. Het zegt Waar ligt dat? Sorrento is boven, boven Napel of onder Napel? Het zie je bij nou, Napel Ja, ja nou, ik had ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat, ja. dat, dat goed. Alleen weet ik wel weer niet waar Sorrento ligt. Dat weten we nu, dat heeft Verbraak getwitterd. All right. Dus bakken. dit nummer komt, uh, uh, kent iedereen, en, uh, en gezongen door uh, Pavarotti en do door uh, Bocelli. Er wordt is gauw, maar en het wordt echt een kietje nummer. Ja. Maar dit is de originele versie. Gez uh, gezongen door Lucio Dalla. Lucio Lucio Dalla. Dat is een geweldige. Hoe schrijf je dat voor de? Lucio l u c i o d a l l a Oké. Okay. En de nummer heet Caruso. En yeah. iedereen kent als die wool je bijna, die wool je De nummer werd geschreven op een, op een beeld van die oude tenor Caruso... Ja. in zijn oude dagen... ziek op een terras... in Sorrento. Niet? Ja. Nah. Serieus. Dat kan niet. Met limoncello of niet. En hij was daar met een... met een mooie meisje. En hij is zelf te moe om te zingen. En hij denk aan de... het is een hele poëtische nummer... die helemaal gebaseerd is... op de breekbaarheid van de stem. Dat... Hier, en net als die, die vrouw die nadat gezongen, die Mia Martini... hier de hele gevoeligheid gaat in de manier waar jij dat zingt. En hoe kunnen grote artiesten als Pavarotti en, en, uh, uh, en Bocelli... zo'n nummer helemaal kapot maken? Ja. En dit is hoe het hoort. Caruso da. van Lucio Dalla. En die man zat toen zo... Wat zit dit is het programma sorry. goed in elkaar, hè? Geweldig. Wat zit, dit alles klopt. Alles, bedacht. alles kloppen, ja. voor bedacht. Alles voor bedacht. c'è e ricomincia al canto Te voglio assai ma tanto Scioglia il sangue tenda. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un e. nella musica si alzò dal piano forte a quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte guardò negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare Vieni dramma un falso che con un po' di trucche con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri, così diventa tutto piccolo. Deenot notti laat in Amerika, die volgt en ziet de hele wereld. Maar hij is niet zo blij. Hij è la vita che finisce, ma lui non ci Hij poi tanto, anzi blij. sentiva già felice e blij. Hij suo Eigenlijk gewoon een muziekprogramma moeten maken, misschien. Ja, volgende keer Lucio Dalla met Caruso. Hij heeft dat geschreven en dat is laatst geschreven. Zo is lid geworden. Zo is mooi. Ja, is mooi. Zo gevoelig en breekbaar oh, en, en de ja, kraal, en soms en, net niet en soms uh, ja, ja. dat is juist zo ja. mooi. Prachtig, dankjewel. Uh, we hebben nog één beller en die meneer heet uh, Jaap van Helsdingen. Ja, hallo, Dag. Uh, ik bel. Uh, omdat ik uh, Beppe persoonlijk ken. Kijk. Uh, Dag Jaap. Al ongeveer 25 jaar. Ja. We zien elkaar niet zoveel. Ja? Uh, hey. ik, ik, ik heb toen je net in Amsterdam was... ben hmm. ik met de, jouw toenmalige vriendin... naar Livorno per auto gereisd. En uh, ik ging waar... Uh, Marmerhakker. Ja? In, bij Pietra Santa. Oké. Okay. Ja. En uh, daarna hebben we elkaar, elkaar in Amsterdamse dan gezien. De laatste keer in de Blauwe Druif. Ja, dat is, ja, dat is vaak bij mij. De halen ja. de Haarlem Dijk. Ja? Ik wou je succes wensen. En, uh, en uh, uh, uh, speciaal met betrekking tot die uh, verkiezingen bij jullie. <laughs> de ah, dankjewel. u zou het nodig hebben. Ja, is dan sterkte? meer op zijn plaats. Ja, ah, precies. Ja, ja. <laughs> Ja. En uh, uh, ga gewoon door als het, uh, als het niet lukt uh, om hem erbuiten te houden. Mm -hmm. Zou ik zeggen. Laat je, je daar niet door. Uh, Hoe bedoel je dat? Wie, wie, wie erbuiten houden? Nou, uh, Berlusconi. Oh, okay. <laughs> nou, ik, Jaap, ik zou vertellen: uh, elke keer zeggen we weer. Als, uh, uh, als dit keer Berlusconi wint, ga ik publiekelijk mijn Italiaanse paspoort verbranden. En ik word Nederlander. En elke keer denk ik Is dat ga een belofte ik zei net, ik, doe, ik zeg het altijd... Ja, die hebben we nooit en nooit eh, dat, dat doe je toch nooit, want er zijn dus veel woord mooiere dingen. Jouw is niet zwaard. Nee, ik denk altijd, dat ga ik doen, en dan denk ik... Er zijn veel mooiere dingen, de belles in Italië gaat u toch... Eh, Meneer ja. Van Helsdingen, ik dank... Ik... En in ieder geval de paspoort. He. En de paspoort, ja. Bedankt voor het bellen, het programma zit erop. Dag. Ja, goed. Goedenacht. hè. Goeie Doei, Goeienavond. Vandaag. Ja, dat was uh, de laatste beller, en... Uh, uh, Programma zit erop. Ja, het laatste muziek ook, dat is jammer. Hè? Dat jammer ik, ja. ik ga nog even vertellen wat wij, uh, als ik het tenminste kan vinden, oh ja, wat, uh, wat Lex Bolmeier maandag gaat doen. En uh, die heeft twee gasten. Het eerste uur en het tweede uur een andere gast. In het eerste uur uh, praat hij met Tommy Wieringa. Uh, dat is de schrijver van onder meer Joe Speedboat, mooi boek. En uh, dit zijn de namen. Heb ik dan weer niet gelezen. Wieringa heeft een uh, televisieserie voor de VPRO gemaakt. De grens waarin hij de ravelranden van Nederland onderzoekt. Hij vraagt zich af waarom de grenzen lopen zoals ze lopen en hoe de grenzen ons verdelen en verenigen. In het tweede uur is saxofonist Ad Code te gast. Zijn nieuwe CD Spark wordt begin maart gepresenteerd. Dus dat is een, uh, nou, een interessante uitzending. Gaat ja. ook worden, waarschijnlijk. Zometeen hier op deze zender: een Woord van de VPRO met Nora Romanesco. Beppe Costa. Zeer bedankt. Nou, hier inderdaad. bedankt. Ik vind het wel leuk om uh, hier te zijn. Ja, en succes met alle voorstellingen die komen en zo. Dankjewel. En zeker, zeker die uh, voorstelling over een jaar die over Italië ja. en Nederland gaat. Okay. Dit was Casa Luna voor vannacht. Wat mij betreft heel graag tot volgende week. Wat Lex betreft dus tot uh, aanstaande maandag. En wat Nora betreft tot over twee ja. minuten. Dank u wel voor het luisteren. Tot later.